Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen zijn gisterochtend ontvoerd uit een autobedrijf in Breda. De mannen van 1842 komen uit Sprundel en Schoondijken in Zeeuws-Vlaanderen. Ze werden meegenomen in een blauw Volkswagenbusje... met zwaailicht en een vals kenteken. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee daders... de slachtoffers dwingen in te stappen. Een van de daders droeg een zwart jack met achterop een politielogo. Van de ontvoerde mannen is sinds gisterochtend niets meer vernomen. De politie van Breda is op zoek naar getuigen.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 Ook andere festiviteiten in Brussel zijn afgelast. Het was al dagen onzeker of de evenementen rond Oud en Nieuw zouden doorgaan. Voor de Brusselse horeca betekent de annulering een extra strop. Vanwege de terreurdreiging is het toerisme in de Belgische hoofdstad al fors teruggelopen. Hotels melden 20% minder boekingen tijdens de feestdagen.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 Hele goede avond. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij van Radio Show 1138 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen en We gaan uh, twee uur luisteren naar muziek van over de hele wereld. Want we hebben veel uh, nieuwe world en folk music binnengekregen van het label ARC Music, ARC Music uit Engeland. Uh, de eerste is dan ook van een Yiddish Journey. Music of Lenka Lichtenberg. En dat is de eerste, allereerste nieuwe CD van uh, Pissel Radio Show 1138. Daarna komt Darlene Kolderhoven ook nog even langs. Met een CD die wat uh, ouder is, maar in ieder geval nog niet gedraaid in dit programma. En deze CD heet Angels of E-Forest. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Wil je meelezen dan kan dat via de website peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Sleep! Oh mm -hmm. breath of life plays in your head No. <laughs>